Tot uren, vlokken, in Liefste, ik hoop dat ik nog leef als je deze brief krijgt. Ik wil echt niet sentimenteel zijn, dat leer je hier wel af. Maar één verdwaalde kogel of scherf en je bent er geweest. In plaats van met jou op een bank te zitten, lig ik hier in een vochtige tent. Ik moet schieten op mensen die ik niet ken en zij schieten op mij. Ja, de Na de Tweede Wereldoorlog zei iedereen dit nooit meer maar je ziet het eerst Korea en nu hier Er zijn heel wijze mannen die conferenties houden maar wat is het resultaat in plaats van onze bruilofts klokken hoor ik kanongebulden draag ik geen trouwpak maar een uniform Als er ooit iets overkomt, blijf dan niet piekeren. Jij kunt er ook niets aan doen dat we hier in dit vreemde land zijn en ook moeten vechten. Ik hoop dat het goed afloopt en we toch nog eens zullen kunnen trouwen. Als we ooit een zoon krijgen, dan hoop ik dat hij nooit de ellende van zijn vader zal meemaken. We zijn de slachtoffers van de dwaze wereld waarin we nu leven. In gedachten ben ik bij je, veel goeds en tot de volgende brief. Yeah. yeah.